5 uur Helene Ecker met het nos journaal Het CDA vindt dat in crisistijd de overheid op de nullijn moet om belastingverhogingen te voorkomen. De oppositiepartij wil in de wet vastleggen dat in tijden van crisis het bruto salaris van geen enkele ambtenaar omhoog mag. Dit zegt CDA-leider Buma. In de wet moet volgens hem komen te staan dat de nullijn geldt als het begrotingstekort hoger is dan 3%. Volgens Buma houdt het kabinet de burgers nu voor de gek door wel voor bepaalde overheidssectoren de nullijn los te laten en zo meer geld uit te geven. Deze kosten worden gedekt met belastingverhogingen. De CDA-leider erkent dat zijn voorstel niet pijnloos is. De nullijn geldt ook voor de zorg en onderwijs en voor politiesalarissen. De onderhandelingen in Genève tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en Rusland over de kwestie Syrië gaan vandaag verder. De onderhandelingen zouden gisteren zijn afgelopen, maar werden toen verlengd. De ministers Kerry en Lavrov onderhandelen al sinds donderdag over de vraag hoe het gifgas van Syrië onder internationale controle kan worden gebracht. Ze zullen elkaar later deze maand nog een keer spreken bij een VN-vergadering.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 De vader van de broers is een computerexpert. Volgens een van de onderzoekers hebben de ouders van de man... hun ogen gesloten voor de activiteiten van hun zoon... omdat het hekken zo lucratief was. Dan nog het weer. Het is bewolkt met nevel met op veel plaatsen regen. Pas later op de dag klaart het in het westen een beetje op. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen wat langer droog, met eerst een beetje zon... en later opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO Woord Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom bij het vervolg van onze reis door het radioarchief van de VPRO en natuurlijk andere omroepverenigingen. In dit uur The Best of Marjoke Roorda. Afgelopen donderdag vertrok onze woordcollega Marjoke Roorda. Ergens in de late jaren 70 kwam de Delftse Marjoke aanwaaien bij de VPRO. Na de HAO had ze een korte carrière gehad bij de NV Bovenma, een platenmaatschappij in Heemstede. Op zich een hele stoere baan, maar verkering met journalist Nico Haasbroek zorgde voor een verhuizing naar Duitsland en betekende dus het einde van haar werk bij die platenmaatschappij. Via diezelfde haasbroek kwam ze uiteindelijk in 1978 bij de VPRO terecht... om daar vervolgens 35 jaar te blijven. Voor Marjokes afscheid maakten collega's Nienke Vijs en Marnix Kolhaas... een compilatie van Roorda's radiowerk door de jaren heen. Er komt van alles en nog wat voorbij in dit veelzijdige eerbetoon. Oorkussen, de plek, noem maar op. We beginnen nu in ieder geval met het eerste deel... en Later in dit uur hoort u het tweede deel. U luistert naar de VPRO via de zender Hilversum 3. Over naar onze centrale presentator. Zo, we zitten vandaag oorkussen dus. Samen met de Black Star Line in Exit in Rotterdam. En dat wordt swingen met een pet op, mag ik wel hopen. Er zijn drie bands, Sweet Revenge, die beginnen zo meteen... Communication die komt zo ongeveer na negenen. En de Lula Rocks rond de klok van tien uur. Na negen hebben we de vaste oorkussenagenda. En natuurlijk de biasberichten jongens, we vergeten jullie niet. En natuurlijk veel Rotterdammers met problemen. Bakkeras en Serenangmans, oftewel Hollanders en Surinamers. En hier is Anita ook nog. Ja, want vanavond is de Black Starliner samen met oorkussen in de eten. Uh, agenda van de Black Blackstar die wordt om tien uur omgeroepen. Dus blijf jullie luisteren mensen, want het wordt helemaal te gek hier. Oké, okay, dan gaan we nu luisteren naar Sweet Revenge. Jongens, zet hem op. <middels> Ah, eindelijk frisse lucht. Nou ja, fris. Maar in elk geval ruimte. Ruimte voor een staaltje dichtkunst uit eigen werk. zomaar. Verlaten, mijn schacht. Jawel, mijn schat, mijn schacht. Heb ik je weer verlaten bij het vlieden van de nacht. Ben jij mijn werker in mijn kerker? En een jute zak wil wel branden. <laughs> Moet je dat horen, Dan loopt er daar eentje in zijn eigen te ouwehoeren. Maar uh, die stem, die ken ik ergens van. Heb ik jou nog niet net op uh, Hilversum 3 gehoord of zo? Nou, ik heb het uitgezet, hoor. het was niet om aan te horen dat ge hoor. Ik vies niet dat je er het echt ook zo stom uitzag. Trouwens, dat hele kankerprogramma is voor mij kloten. Neem me niet kwalijk hoor. Waarom draaien jullie niet gewoon wat uh, plaatjes? Wat Plaatjes? Ja, Hilversum 3 is toch zeker een popzender, hè? Hoe zei je dat je heette? Redel. Cornelis Redel. Met een van op de tweede i. E. Nou, uh, Redel. Ik moet naar mijn disco. En zeg maar tegen die uh, idioten van de VPRO dat ze ze ophouden met die idiote schrijvers. Want daar heb ik mooi de balen van. Nou ja, de mooi zo, hè. Aju. Eh, uh, aju. <lacht> Love dat wel vermoeiend wakker worden, zeg. Wat hebben we nou gehad met de kerst? Even denken. We'll oh ja, experiment. Ik had geen zin in kalkoen, together. dus ik dacht, nou, ik vul parelhoen met appels. Maar ja, wat drink je nou bij parelhoen gevuld met appels? Dus ik dacht, nou, is ook goedkoop, budgetbewust. Ik drink er wat zie bij. Maar dat is niet verstandig geweest. Ik heb een gebarste kop. Er zit een splijting in mijn voorhoofd. Het is verschrikkelijk. En ik had nog wel aan onze directie van de VPRO beloofd... dat ik een hele leuke vierde kerstdag special zou maken. En dan zit ik hier zo te mopperen. Verman, je daar Kom op, <coughs> nog eventjes kindje wiegen. Dat doen we eigenlijk op tweede kerstdag. Maar hele ochtend op vierde kerstdag. Met Pablo Beck. En stille nacht. Heilige nacht. De klok tikt, de historie wordt afgestoft... de reglementen bekeken door heel Nederland. Maar één is er nog steeds. In Nijmegen, Marjoke. Ja, en toch ben ik aan het opstaan, want in sommige momenten gaat men gewoon op. En wat heb je dan? Dan heb je de hele nacht uh, de benzine genuttigd die de mensen doet lopen. Wat bier. En wat ik toch elke ochtend heb, is dat ik ontzettend nodig naar de wc moet. Ga. Nou, ik loop hier door de gang... En, nee, gadverdamme, hier hebben ze staan kotsen, er is hier een feestje gehouden. Met allemaal lachende mannen en uh, die doe ik niet. Ik loop nog even verder. Ja, luisteraars, dat heeft u natuurlijk thuis ook als u s'ochtends, uh, naar zo'n feestje. Al die vrienden die zo aardig zijn en dan ochtends haat u ze ineens. Nou, dat heb ik nu ook. Wat een vervelende mensen zeg. Al die dronken Laura, kijk of hier een wc is. Nou. Zo, dat lukt allemaal wel. Dit uh, is dus toch vrij intiem. Maar hier komt hij dan. Nou, wil het niet. Ja. Goed, hè. Een hele grote. Komt wel goed. Kwart over zes. Kwart over zes, hè. Nou. Moeten we weer de opgang op. Het is heerlijk buiten. Gewoon naar zo'n bedompte ruimte, hè? Jawel. Uh, hey Fries, luister eens. Uh... Gaan we naar de warme bakker? De warme bakker. Is die in de buurt? Uh, we moeten de oranje singel over. Het is dus toch gauw een kleine. Tien ja, we moeten kijken hoe ver we komen. Dank. Ja, we beginnen dan. Maar laat ik u nu eerst voorstellen aan degene die hier in de studio gered zit en achter een rijtje telefoontoestellen. Hier zitten, dames en heren, de VPRO radioprogrammamaster Mario Rorda. en haar gast, de directeur van de sociale dienst in Leiden... Saskia Noorman den Uyl. Waar zij het over gaan hebben en hoe je hen kunt bereiken... hoort u nu van Mario Rorda. Inderdaad, waar wil ik het graag met u luisteraar over hebben? Over zwart werken. En dan zult u wel denken, ja zeg, ik ga me daar een potje bellen over zwart werken... terwijl er een directeur van de sociale dienst daar in de studio zit... Kijk wel Link uit, daar heb ik iets op bedacht. U mag gewoon zeggen dat u Joop heet, of Jaap, of Kees. In elk geval niet hoe u echt heet. En als u echt het heel erg eng vindt, dan vraagt u of wij uw stem willen vervormen. En daar hebben we een prachtig apparaat voor hier in de studio staan. En dat werkt zo. Ik zal ja, eens een voorbeeldje geven. Ik bel van de week mijn loodgieter en ik zeg, luister eens, uh, grijze doet het niet zo goed. Hij zegt: Wat is er aan de hand? Ik zeg: Jij ja, floept de hele tijd uit. Twintig keer op de afgelopen zondag. Hallo. Hallo Pietje. Ja. Je hebt een uitkering en je werkt er ja, zwart ja. bij. maar uitkering betaal ik. Je mag je rustig weten, maar Mijn uitkering betaal, die gebruik ik als zakgeld. Hè. Als zakgeld. En dan verdien ik zo'n 500 gulden gemiddeld bij in de week. Hoeveel? Want dan kan ik wel een baantje krijgen, Vinds of 50 gulden meer in de week. Een baantje krijgen. Meer van 50 euro in de week, maar ik ben nog niet bedonnen dat ik voor 50 piek in de week mijn nist uitkom. Dan kan ik de 5 meiën gaan verdienen. Nou, en ik heb er geen goed voor, voor over, nou, meneer ik wil eigenlijk wel weten, wat schuift de 5 er in de week? Ik zit een beetje in het schildsbedrijf een behangbedrijf. Klussen kom, dus. Klussen, ja, ja, ja. En, en ik een 15 euro per uur, dus ik heb een klusje hem hele maand. Eh, is niet met je rond, duizend. Duizend. Maar nou heb ik <hijft> een collega van me gehoord, hè? ook zo'n toffe jongen, dit als ik. En die heeft Rotterdam, een soort ijzeren bij sociale dienst en die heeft toen. U hoorde deel 1 van een compilatie van het radiowerk van Marjoke Roorda. Kleurrijk, ik kan niet anders zeggen. En dat dekt dan ook meteen de lading van haar persoonlijkheid. Net zo kleurrijk zoals we bij woord gedurende het eerste jaar van ons bestaan hebben mogen beleven. Zoals gezegd, ze begon in 1978 al bij de VPRO. Aanvankelijk was Roorda voornamelijk in de diverse rafelranden... en uitwassen van de popmuziek geïnteresseerd. Van de late jaren 70 tot de vroege jaren 90... was ze verantwoordelijk voor diverse, min of meer... legendarische muziekprogramma's op Radio 3, zoals dat toen nog heette. Ze deed samenstelling, presentatie en redactie. En in de jaren daarna... Na die muziek volgden de interviewprogramma's op radio en televisie. We vroegen Marjoke naar een van haar favorieten. Ze droeg de nu volgende aflevering van De Plek aan. Het vijfde deel uit een serie die draaide om de vraag... is het Groene Hart bestuurbaar? Het woord is aan Stan van Hauken. Dit uur is het uur van de, de open plek en al een paar weken lang... De vijfde aflevering is dit. Is de centrale vraag, uh, daarbij is het Groene Hart bestuurbaar. En moet het een park worden? Of moet het uh, een parkje worden met een bebouwde kom daaromheen? Of wat dan ook. En Marjoke hoorde is al een paar weken op zoek naar een aantal mensen... die daar veel van weten. Wil daarmee ook een gesprek op gang brengen via internet? Marjoke? Ja, ja. Vertel, op... Uh www.vpro.nl schuine streep open plek. En dan betekent dat het een discussie gaat worden... over hoe het Groene Hart van Nederland in de toekomst eruit moet gaan zien. Het is een discussie die niet alleen maar berg blijft tot een aantal deskundigen... maar zeker ook tot uh, u. Misschien u die daar woont. of uh, die niet U daar die woont. daar heeft gewoond, ja, bijvoorbeeld of... uit Canada vandaan. Of u die daar wil gaan wonen, bijvoorbeeld uit Groningen vandaan... omdat er te veel westelingen aankomen, enzovoort. Goed. Vandaag zijn we op bezoek bij de grootste deelnemer... zelfs de initiatiefnemer van het bestuurlijk platform Het Groene Hart... te weten, de ANWB. Nog even voor de record. De ANWB is een organisatie waar 3500 werknemers bezig zijn... met de belangbehartiging van 3,5 nee, miljoen leden. Een bond met een omzet van 1,5 miljoen gulden. Kortom, een club die meetelt... Voor mij ligt een nota. Dit boekwerk is een oproep tot een actieplan. Het is geschreven in 1995 in opdracht van de ANWB en het WWF. World Wildlife Fund. Goed zo. Tegenwoordig onder leiding van de inspirerende lubbers. Het gaat over recreatie en natuur in de landstad van morgen, dat rapport van de ANWB. En het heet Groenhart, Groene Metropool. Mario Roda spreekt met Guido van Boerkom, sinds 1 augustus hoofddirecteur van de ANWB. Wij richten ons, en ik denk dat het ook heel goed is dat het ANWB-lid ook in, in op mobiliteit, recreatie en toerisme. Dus op het moment dat de mens uit huis gaat, dan zijn wij daarvoor um, voor het ANWB-lid. Het is gewoon een buitenhuizenbelangendiener. Ja, ja, ja we, we doen veel. Veel algemene belangen, maar ook hele specifieke belangen. In toenemende mate doen we dat met mensen ter plaatse. We hebben een heel project opgezet om standpuntbepalingen te krijgen... geformuleerd door de mensen die in zo'n gebied wonen. En dat past natuurlijk perfect ook bij dit programma. Wat is het Groene Hart? Ja, Het Groene Hart is uh, eigenlijk de tuin van een grote stad. Uh, de Randstad. We hebben daar toevallig wat gemeentes in geplaatst. Maar in feite, als je er een beetje van boven naar kijkt... je had volgens zo'n reclame, hè, dan zoomde je in als je dan een beetje boven hing, dan zie je ja, het het eigenlijk één grote stad Als je New York of uh, Parijs erop zou leggen, dan is het ongeveer hetzelfde gebied. Alleen we hebben ontzettend veel voordeel ten opzichte van die steden... dat het niet zo ontzettend druk bevolkt is. En we hebben ontzettend veel uh, geluk dat wij nog zo'n enorm dus groen hart komt, hebben. Dus uh, daar komt, in jullie ogen dan in elk geval, uh, het wordt hard vandaan... omdat het dus eigenlijk is de rest inderdaad alleen maar suburbia... Amsterdam, Rotterdam, Den ja, Haag. Dat zijn de steden, de steden. Ja, maar dat is dan voorstad. Nou ja, dus de, de, de stad eromheen, he, de, de, de metropool, een, een delta is ook wel eens, uh, wel eens genoemd. Ja. En uh, ja, daar vind je de bebouwing. En wat wij uh, zo aardig vinden en wat we vinden dat verder ontwikkeld moet, moet worden... is dat je in die grote steden echt compact kan bouwen daar vind je een type mensen dat graag ja, in zo'n stedelijke omgeving uh, zit... waar een heleboel te doen is, waar afleiding is... waar ook ander andersoortig lawaai uh, ja. is. En onze mening moet dat langzamerhand uitlopen... naar de rand van de steden en het groene hart. Zodat je dat groen en het rood van de stenen... op een goede manier met elkaar uh, integreert. En dat kunnen we fantastisch doen in Nederland. Waarom is de club, de bond van de mensen buitenshuis... Nou, daar zo mee bezig. Want jullie hebben een aardig vingertje in de pap. Als ik zo naar de vormgeving kijk en zo. Um, nou, Wat wij belangrijk vinden is dat uh, mensen kunnen recreëren. Uh, het wordt haastiger. Uh, het wordt sneller. Uh, en mensen stellen hogere eisen aan hun vrije tijd. Nou, dan is het niet goed vanuit oogpunt van mobiliteit, maar ook niet goed vanuit het oogpunt van uh, ja, rust zoeken... dat je dan eerst uh, 100 kilometer in de auto moet gaan zitten... om ergens te komen waar je tot rust kan komen. Dus wij zouden eigenlijk als Groene Hart veel meer willen zien... als een, een plek waar je ook lekker kan leven. Waar je kan recreëren. Waar het prettig is om, uh, om te zijn. En waar je met de auto, maar eigenlijk ook met de fiets... gewoon naartoe kan gaan en daar de fiets tegen een paal zetten, een bos in, uh, in te lopen... en eens te kijken wat daar uh, waar gebeurt. Dus er moet wel weer bos zijn? Ik, ja, ik vind dat het nu op zich... Uh, het is een beetje monocultuur. Uh, wat mij betreft mag er iets meer spanning in dat gebied uh, komen. Dus jullie, jullie zouden iets meer parkachtig uh, nastreven? Ja, park heeft iets... Uh, uh, ja, toch, toch iets kleinschaligs. Uh, maar park in de zin van toegankelijk. Ja. Maar je moet ook eens naar nou, die oude termen van een struinbos. Hè, dat je er ja. gewoon eens ingaat zonder dat er een pad is, dat je eens, eens loopt, dat je eens kijkt, dat je er iets Een avonturenpad. Ja, dat is, een, ja, dat ja, is ja, weer een pad, maar ja. laten we het nou eens ook de natuur nee, is een beetje Nee, zonder pad. Ja, de natuur zonder pad. Ja, de natuur een weer eens gaan. Ja. Dat ja, er zijn heel veel woorden. Hè. Ja, ze hebben woorden worden. over, over ja. alles. Dat en daarom doen we een beetje struinen, gewoon eens dat is een onderdeel. Dus jullie gaan de struinkampioen uitgeven binnenkort? Ja, ik weet niet of dat nou... Met uh, uh, informatie over giftige paddenstoelen en minder giftige? Ja, nou, daar hebben we natuurlijk een boekje over uitgegeven. Er is heel veel, uh, veel vraag naar geweest. Uh, um, en zo kom je natuurlijk dichter bij, uh, bij de natuur... of te, dichter bij de, de groencultuur, zoals je het ook zou, uh, zou kunnen noemen. Maar ligt er ligt ook een fantastisch watergebied... Uh, Friesland uh, en Zeeland zijn natuurlijk bekend om, uh, om zijn watergebieden. Uh, maar we hebben in de Randstad ook een fantastisch watergebied uh, liggen. Eigenlijk twee rond uh, de Kaag, Brasem en de andere uh, Loosdrecht. Nou, ik denk dat dat ook wat beter ontwikkeld zou kunnen worden. Met name aan de Kaag-Brasem kant. Daar zitten een paar, een paar vaarwegen in... waar je eigenlijk alleen met een vergunning mag, uh, mag komen. Nou, niemand weet hoe je die vergunning moet, uh, moet krijgen... Er zijn hier beneden duizend loketten. Ja, maar. Uh, niet voor die vergunning? Niet voor die vergunning, hè? Dan moet je wat te doen. Ja, nou, we hebben er net een brief over geschreven, ook naar de, naar de provincie, dat wij het belangrijk vinden dat dat gebied ontsloten wordt. Ja. Nou, als het leuk is om daar uh, te zijn, ja, dan ga je niet de auto in om een heel stuk verder weg uh, te rijden. Dan heb je het in de buurt, dan geniet je er ook vaak van. Dan is dat Groene Hart ook iets wat van ons is. Um, ik, wij willen graag invloed uitoefenen en uh, invloed en ook verantwoordelijkheid uh, nemen. We hebben ten aanzien van een belangrijk gebied in het Groene Hart, Kinderdijk... het initiatief genomen om al die partijen die daarbij zijn aan tafel uh, te krijgen. En te zorgen dat dat, dat is een cultureel erfgoed dat het culturele erfgoed behouden blijft. Maar niet alleen behouden blijft, maar ook toegankelijk wordt. Maar ook op een zodanig meer toegankelijk wordt... dat het niet alleen maar uh, dagjes mensen is die in, in rijen erlangs gaan. Uh, Ik ben wel eens in Madurodam in de zomer geweest. Ja, dat is een vorm van toerisme dat je natuurlijk niet... Namelijk een frustrerende uh, vorm van toer toerisme ja. ja, dat moet je dus niet bij Kinderdijk hebben, want dat is uh, ja, te teer. Maar wij willen net dat het iets robuuster wordt iets steviger wordt en dat we ook trots zijn op dat, uh, dat gebied dat mensen ook hier aan de randstad er gewoon eens naartoe gaan en niet alleen in een boekje kijken van oh dat is kinderdijk ja dat schijnt hier in de buurt te zijn maar, maar ja, waar dat is was voor jullie het begin kinderdijk ja kinderdijk was denk ik dat een van de is daar eerste al waard, hè ja dus dan zit je aan de ik heb de kaarten goed in mijn kop hoge kwaliteit en zuidelijke kant van het groene hart ja. van ja, dus ja, dat is een aspect. Het groene hart is gelukkig zo groot... dat je verschillende ja, accenten kan, uh, kan plaatsen. En hoe sterker het groen wordt... hoe minder bedreigd het wordt. Er zit in dat groene hart natuurlijk veel... wat ik wel eens noem rommelgroen. Dat is niet sterk. En dan hebben mensen de neiging om er maar iets mee te gaan doen. En dan moeten er ineens witte villa's komen uh, te staan... Nou, daar zijn we op zich niet zo voorstander van, maar wel voor een inpassing van groen en rood. Op een goede manier, dat het ook ja, weer die toegankelijkheid krijgt. Dat die geleidelijke overgang van die compacte stad... Hoe, hoe zoeken jullie dat uit? Want de ANWB weet alles van auto's repareren... van uh, uh, vaarroutes uitstippelen, uh, adviezen over waar je kan kamperen. Uh, nou, ik noem maar eens wat dingen op. Maar dat is planologie van je Ja. Dat is planologie? Ja, dat is planologie. Nou, gelukkig hebben we A, mensen die daar verstand van, van hebben. Die hebben, hebben een afdeling. Afdeling Algemeen Ledenbelang. En het leuke is van zo'n vereniging dat die leden ook een heleboel zeggen. Dus we overleggen ook met de leden van wat vind je nou? Jullie raadplegen jullie eigen leden? Ja. Hoe gaat dat? Nou, dat kan heel verschillend zijn. We hebben laatst bij de... Uh, bij de Drunense en Loonse Duinen. Ja, Noord-Brabant. Noord-Brabant. Daar was een bepaald plan ontwikkeld. Um, dat is dan weer eigendom van Ja, dus maar, we hebben, ja. Nou, maar eromheen ook dat, dat plan. Oh, de brand. Ja, ja daar dat. Daar... Um, daar werden we bij betrokken. Ik dacht: van ja, hoe moeten we dat nou uh, aanpakken? Hoe moeten wij daar onze mening over vormen? Nou, wat we gedaan hebben, is op een paar avonden zijn we hier gaan bellen. Hebben we de onze adreslijst gepakt. Wie zijn er nou lid van, uh, van de AWB? Ja. En die zijn we gaan bellen, het random. En uh, mensen vinden dan heel leuk dat, dat ze gebeld worden. is dus een soort poll -team? En waarom, uh, hoe, word, hoe wordt dat geselecteerd? Omdat ze daar wonen? Omdat ze daar wonen, ja. Oh, dus niet omdat ze er toevallig verstand van zouden kunnen hebben gezien, hun titel of zo? <tijd protege baden> nee, nee, nee, je, nee, je pakt dus je lijst. Ja, dat schlemt. kan ook. Nee, ja. Je pakt je lijst, nou, dan bel je een, uh, een stuk of honderd mensen. Dan heb je doorgaans. Je doet gewoon in de computer die postcodes erdoor en rambam en dan heb je een heleboel mensen om te bellen. Ja, nou ja, ietsje anders, maar wel bij een wijze van ja. spreken zo, ja. En dan word ik wel, nou dan zeggen een aantal mensen: God, wat leuk dat u belt. Uh, nee, ik heb helaas geen, uh, geen tijd. God, wat leuk dat u belt. Ja, ik wil er best een keertje ja. aan meedoen. En sommige mensen willen echt gewoon in een projectgroep gaan, ja. uh, gaan zitten. En anderen zeggen: Nou, ik wil nog wel een keertje toetsen, maar uh, verder niet. Maar dat is natuurlijk ieders vrije keuze. Maar op die manier ontwikkelt zich met de leden een, een voorstel: hoe moet je nou met dat gebied ja. omgaan? Nou, dat en heeft ontzettend veel waarde. Dat natuurlijk. doen jullie ook een keer met het Groene Hart? Nou, we doen op verschillende punten zijn we er al mee, mee bezig. Ja. Maar ja, het Groene Hart is natuurlijk zo Ongelooflijk groot. Dus we zullen eens moeten bepalen ja, wat voor gebieden willen we nou uh, dat. Ja, want, want hier je, ik heb op die ene kaart gezien, je hebt een aantal landschappen die je onderscheidt... Maar je kan natuurlijk ook zeggen, nou die 67 gemeenten, die zijn in vijf divisies opgedeeld. Dat je dat per die vijf divisies zou ja. kunnen doen. Ja, je moet dus kijken hoe je dat een beetje uh, behapbaar uh, houdt. Dan ja. was, wat, dat voorbeeld dat ik net gaf. En daarom was ik ook zo benieuwd überhaupt naar het bestuurlijke platform. want. Ik snap het nog steeds niet hoe, hoe daar overlegd wordt. met al die diverse niveaus van hoog naar laag. en, en al die, die maatschappelijke verschillende manieren van wat ze vertegenwoordigen. De, ja, WLTO en de Kamer van Koophandel zijn al zo onderscheiden van elkaar. terwijl ze alle twee toch ondernemers vertegenwoordigen. dat ik daar al uh, ja. Babylonische verwarringen uh, verwacht. Nou ja, dat is ook heel, heel moeilijk. De, de eerste stap die je altijd moet zetten. is dat je eens met elkaar bespreekt. wat willen we nou? Wat zijn er nou de doelen die we voor zo'n gebied willen uh, uh, bereiken. En wat is ieders deelbelang daar dan, uh, dan in? Ja. Als je dat nou maar eens in kaart brengt... dan is het ook makkelijker om erover te praten. Maar de AWB heeft het initiatief genomen om die clubben bij elkaar ja, te brengen. Ja, ja. ja, dus jullie hadden zelf ook al een idee in het koppie. Nou ja, we hadden in ieder geval het gevoel van... het Groene Hart dat is waardevol, maar zoals we er nu mee omgaan... Ja, is ontzettend behoudend en, uh, en, en op... op, op beheersing eigenlijk gericht en niet op ontwikkeling. Eh, dus gericht. jullie reageerden ook weer op op Margrethe Boer eigenlijk, die toen uh, de boer ineens op slot wilde gooien. Ja, nou ja, wij zijn helemaal niet zo van op slot uh, gooiderig en ik weet niet of uh, de boer dat... Uh, nee, maar ik heb bij andere groepen ook al gemerkt dat ze toch, bedoel, of ze dat nou verstandig of niet verstandig heeft gedaan, ze heeft wel iets veroorzaakt, want iedereen heeft daarop gereageerd. Ja, nou ja, we hebben al langer Deze dit... Deze is wel expres achteraf. Hoe oh. wel? Nou ja, weet je maar nooit. <laughs> ik op zich natuurlijk iets... Uh, oproepen, uh, daar krijg je reactie op. Ja. Nou, uh, als dat nu, en dat gaat gelukkig volgens mij de goede kant op, dat partijen rond de tafel zitten om er iets moois van, uh, van te maken. En dan, uh, lukt moet je... dat met al die onderscheidende types? Nou ja hoor, ik denk dat dat wel lukt. Geef uh, verstand. Uh, in de voetbaltermen. <lacht> <lacht> nou ja, dat is natuurlijk moeilijk, hè? je moet er ook gewoon verstandig mee omgaan. Maar ik kan me voorstellen dat je vanuit hoofdkwartier ANWB ben toch een bepaald gevoel. Aantreft. Nou ja, we hebben net uh, dat, dat, dat convenant ondertekend voor dat bestuurlijk uh, platform. Nou, ik geloof dat het een paar weken geleden ondertekend is. Nou ja, daar ben je gewoon tijden mee bezig. Ja. Dat duurt ontzettend lang. En dan moet je ook niet de gedachte hebben dat dat uh, volgend jaar dan klaar is. En dat je het jaar daarna aan de renovatie van het Groene Hart kan beginnen. Dat is natuurlijk ver boven, boven je macht. Nou, dat hoeft ook niet, want duizend jaar geleden ontstond dat landschap ongeveer... Ik hoef er niet meer wel. duizend jaar over te doen om het te behouden, nee. maar dat mag best vijftig jaar duren dan. Ja, natuurlijk. Zoiets, hè? Nou, dat kijk, we hebben. We met met die visies die we toen hadden en Ik in heb de loop. Het nou <laughs> ja. is Het morgen. En zo is heel Nederland. Zo zijn we tegenwoordig. Ja, ja zo zijn we natuurlijk. Maar ja, de, de cultuur is natuurlijk iets wat langzaamhand ontstaat en wat, wat, wat een, een weerspiegeling is van de tijdgeest. Wat vinden we belangrijk? En in wat we belangrijk vinden, dat, dat, dat zie je dan in, in je omgeving terug. Zo is het Groene Hart. Nou, u zei het al, duizend jaar geleden zijn de, de eerste rudimenten daarvoor uh, voor neergelegd. Maar er is natuurlijk ontzettend veel in die tussentijd gebeurd. Denk aan de ruilverkaveling die er, die er geweest is. De duimpolden de, en, de, de en nog uh, gaan. Dus dat betekent ook dat het ingrepen in het landschap... Dat willen geen verslechteringen zijn, maar het betekent aanpassingen aan de, aan de tijd. Nou, waar, waar wij op. Uh, opzitten. Zorg nou dat je die tijdgeest erin brengt. Zorg dat die, die, die ontsluiting uh, goed is. Dat mensen niet alleen praten over het Groene Hart en niet alleen zeggen dat het zo belangrijk is, het Groene Hart, maar dat ze er ook gebruik van kunnen maken. Dat ze weten wat het is. Ja. Al dus Guido van Woerkom sinds 1 augustus hoofddirecteur van de ANWB. Tijdgeest en ontsluiting. Ik hoorde ook struinkampioen voor in het rommelgroen ik, ga uit, ik weet niet precies wat het is, maar ik ga ervan uit dat het een soort twee kontjes hoog gras is. Dat denk ik dan maar. Rommelgroen? Rommelgroen. Nee, dat, dat is waar. Dat is waar ineens uh, uh, uh, de, de schuur of de, ja, de stal van de boerderij omgebouwd is tot kervenopslagplaats. Uh, oh. Als je een keer rondfiets, zie je dat vanzelf. Okay. Nou. Heel naar. Zo, so, dat was. Het binnenwerk. We gaan nu naar buiten in het Boswacht Concept. En Concept staat voor samenwerking van zeven milieuorganisaties te weten: Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, het Wereld Natuurfonds, de Milieufederatie Natuur en Milieu en een. Ruime combinatie van natuur-educatieclubs. Ze zijn natuurlijk niet allemaal, want dat zou een gigantische chaos worden. Door elkaar heen geklep. Hele optocht. Hele optocht. En dan zouden al die uh, prachtige dieren verschrikt raken. Er staat één man op Majoken Rora te wachten. De woordvoerder van de club. Jij bent Ron Garst, Toch? Zeker. Ja, dat zegt hij niet in. Praat uh, hij alleen maar lachen. Nee, Ron Garst en... Uh... Jij uh, spreekt namens Concept, de zeven milieuclubben... Uh, die zich ook tegen het Groen Hart aanbemoeien. Ja. En tevens uh, functionaris van het zuid hollandse landschap. Jazeker. Ja. En uh, hoe zit dat dan verder? Nou, zuid hollandse landschap is natuurlijk van oorsprong... een natuurterreinbeherende instantie. We zijn deskundig op het bewaren en het beheren van natuurgebieden, bossen en parken. Die er al zijn? Die er al zijn. Ja, dus geen nieuwe natuurontwikkeling? Ja. Het zuid Landschap heeft gelukkig ook een aantal grote nieuwe projecten, zoals reservaten in de Krimperderwaard. Wij hebben inmiddels zo'n paar honderd hectare nieuw natuurgebied in de Krimperderwaard in aanleg. Ja. En dat moet toch uitgroeien naar 2500 hectare. Dat is duidelijk. Een nieuw stuk, wat vroeger alleen maar landbouwgebied was. Dat wordt een natuurreservaat van een hele grote omvang. Hoe zijn jullie met de boeren? Als je als maar oude grond van boeren overneemt, dan uh, zullen ze hier vast niet mogen. Ja, dat is een soort van liefde haatverhouding Aan de ene kant hebben we elkaar nodig. want Boeren hebben bijgedragen aan het openhouden van het gebied. Boeren hebben ook heel vaak grond voor ons in beheer. Ze helpen ons bij het onderhouden van de natuurgebieden. Maar aan de andere kant moeten we duidelijk maken... dat niet het economische motief van hun bedrijfsvoering meer voorop staat... maar dat het natuurmotief voorop staat. En dat is omschakelen voor hen en af en toe ook voor ons. Ja. En hoe gaat dat? Dat gaat... Ja, laat ik zeggen, met moeite. Met horten en stoten. Maar... De praktijk west uit dat er al heel veel successen zijn te boeken. We hebben goede afspraken lopen in delen van de krimpende waard. We hebben goede afspraken lopen in de Vijf landen een ander deel van het Groene Hart. En samenwerken is wel iets dat zich moet ontwikkelen. Dat leer je niet van de ene dag op de andere. Nee hè? Nee. Nee? Nee. nee. Dat is een kwestie van ontdekken van elkaar, van wat de ander wil en wat die ander zegt. Wat hij er eigenlijk mee bedoelt en of je toch elkaar kan helpen. Of dat je het misschien wel oneens met elkaar blijft, dat zou ook kunnen. Dus wat is het eigenlijk, het Groene Hart? Ja, wat is het Groene Hart? Het Groene Hart is ooit op de Nederlandse plantkaart uh, verschenen... onder de terminologie van de Rijksplanologische Dienst... Ik dacht dat het de tweede nota ruimtelijke ordening was. Waarbij we een randstad Holland hadden. En een groen open middengebied. En dat heette dan het Groene Hart van Holland. Je bedoelt dat er ergens een planoloog aan een tekentafel ooit dichterlijk is geworden. En sinds die tijd zitten we met dat Groene hartwoord woord opgeschreven. Juist, juist. Jo, dan houden we er toch acuut mee op. In de jaren 60 hebben we ook het Blauwe Hart van Nederland gehad. Het IJsselmeer. Dat heeft daar aanleiding gegeven tot het in het leven roepen van de vereniging tot behoud van het IJsselmeer. Voor het behoud van het blauwe hart van Nederland. Dus ja. we hebben ook een groen hart van Nederland. Dus als je een gedicht schrijft kun je daarna uh, een actiegroep bij elkaar krijgen? Ach, als ik Holland denk dan zie ik traag eindeloze rivieren stromen. <lacht> en dat was dan de vorige eeuw. En deze eeuw zie je dynamische groene harten kloppen. Ja. Het is een abstract fenomeen, maar in de praktijk betekent het dat het een heel kenmerkend open deel is tussen de grote steden. Ja? Waarvan kennis in Nederland, maar ook in het buitenland zeggen het is uniek wat er in Nederland plaatsvindt, namelijk een hele hoge woondichtheid en in die directe leefomgeving zoveel open ruimte, dat je steeds ervaart van, hé hey, er is meer dan alleen maar dat stedelijk gebied. Hoe zijn jullie in dat bestuurlijke platform? Uh, hoe zitten jullie daarin? Hoe werkt dat voor jullie? Ja, het... Geloof iedereen? Ah, geloof iedereen? Het bestuurlijke platform? Nou, ik ja, bedoel, dat Groene Hart, jullie vinden dus ook dat er iets aan geregeld moet worden. Want ja. dat merken we iedereen. Iedereen vindt dat er wat aan geregeld moet worden. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen doelen. Iedereen... Maar uh, er is nou iets met convenanten die getekend zijn of zo. Ja, iedereen in het bestuurlijke platform Groene Hart uh, vindt net net zoals ieder ander natuurlijk, dat er wat moet gebeuren... maar men vindt volstrekt andere dingen. De praktijk wijst gewoon uit. En dat is een kwestie van... dat je hoeft maar te kijken van hoe het de afgelopen tientallen jaren is gegaan. Omdat de steden en de dorpen in het Groene Hart... nog veel harder groeien dan de rest van Nederland. En dat is nog steeds het geval. Dus blijkbaar hebben de dames en de heren in het bestuurlijk platform... het antwoord nog niet gevonden op de vraag. Of ze willen het niet vinden... Ik ga er even vanuit zeg maar, uh, dat men uh, beleid voert om het groene hart te handhaven en te verbeteren. Ja, en dat maar we dat jij ook zegt: serieus men, men beleid Nou heb ik je. Men beleid voert. Hoe kan dat? Dat is toch onbestuurbaar? Het grote probleem van dit soort steden en dorpsontwikkelingen... is dat die natuurlijk plaatsvinden op het lokale niveau. Op het niveau van de gemeentes. Ja. En wat een ministerie ook roept, of wat een provincie ook roept... uiteindelijk bepalen de gemeentes wat het resultaat is. Ja. Ja. Maar uh, waarom doe je dan nog mee? Waarom praat je dan nog mee? Als het toch maar bij die gemeentes gebeurt... Ik denk dat het altijd verstandig is je geluid te laten horen op alle bestuursniveaus waar dat nog enigszins kan uh, worden opgevangen en waarin men bereid is ernaar te luisteren. Aan de andere kant uh, moeten wij als Natuur- en Milieuorganisaties ook andere middelen niet schuwen om gewoon uh, bijvoorbeeld de maatschappij uh, wakker te schudden. Om daardoor te maken van beste mensen: willen we nog iets van het hart overhouden? Dan hebben we jullie ook nodig en dan moeten jullie ook actie ondernemen. Ja. En je kan natuurlijk dan ook bijvoorbeeld de samenwerking zoeken met een ANWB... die tenslotte de recreatiebelangen uh, behartigt. Ja, gelukkig. Of dat in elk geval wil doen. Ja, gelukkig hebben we in de bestuurlijk platform Groene Hart... een gemeenschappelijke zetel met de landbouw, de recreatie en de natuurbescherming. Dus natuur... Wat dat was het volgende waar ik naar ging vragen was? En de WLTO? Want dat lijkt me... Ja, tot, ja. ja WLTO, ANWB, oh. Zuid-Hollandse Landschap en Natuurmonument... hebben gezamenlijk één vertegenwoordiger in de platform Groene Hart. En, en dat, is dat is dan, zeg maar, een hele hoge meneer van natuurmonumenten. Ja. Ik dacht dat het meneer Evers was. Nou goed, maar een of andere hoge pief van de natuurmonumenten... die komt op voor die gezamenlijke belangen. Ja. En uh, waar staat hij tegenover? Want ik ben best wel benieuwd hoe dat nou werkt. Er dus zit hij aan tafel met al andere meneeren waarschijnlijk weer, dames altijd meneeren, dames, dames, dames ook, ja. Ja, gedeputeerden. er zijn een aantal uh, vrouwelijke gedeputeerden ja. in Holland bijgekomen. Mevrouw van Ruiven, mevrouw Halsleben. Um, vroeger was daar de voorzitter, de minister van uh, Vrom, mevrouw Margaretha de Boer. Ja, maar dat is tegenwoordig weer dus een start, meneer. Uh, meneer uh, Pronk uh, geworden. Uh, het is een uh, gezelschap van uh, overheidsbestuurders. Maar de grootste problemen ligt vaak aan de kant van de gemeentes. Want gemeentes hebben in het algemeen nog steeds het beleid om te willen groeien. Te groeien en te en, groeien. En ze gaan hun eigen gang dus. En gemeentes kunnen hun eigen gang gaan als ze worden gesanctioneerd, Worden toegestaan door de provincie en het ministerie. Ja, maar, maar die doen dat dan maar weer. Want dat, zei, dat vroeg ik bij, die, uh, bij dat groene team Timo. Toen zegt uh, Nico... Van Brussel, van Brussel. Die, die zegt ja, iedereen heeft boter op zijn hoofd. Mensen hebben in ieder geval duidelijk uh, hun eigen belangen. En ik vind dat je reëel moet zijn om te weten dat ze die eigen belangen zullen blijven nastreven. En we moeten daar als natuur een modelorganisatie een beter antwoord op moeten vinden. Waar zoek je dat? Not wij zoeken dat Waar bijvoorbeeld zoek dat? in discussies op argumenten. Ja? Een van de discussies vaak van de kernen in het Groene Hart is van... uit een oogpunt van leefbaarheid moeten wij wel groeien. Want anders vertrekt hier de laatste kruidonier of de tandarts is al vijf jaar geleden uit het dorp verdwenen. En als je kiespunt hebt, dan moet je naar de grote stad. En wij kunnen dan vanuit de natuur- en milieuorganisaties aangeven van... we zijn best gevoelig voor het argument van leefbaarheid. Dat hebben we laten onderzoeken. We hebben een rapport erover uitgebracht... En het is volstrekt helder dat dat begrip van leefbaarheid wordt misbruikt. Het wordt misbruikt om weer tien extra huizen in een dorp bij te bouwen. Ron, jij zegt het is gewoon een kutsmoes. excuse mo. Ik zeg dat zeg maar, in de bestuurlijk Nederland heel vaak argumenten worden gebruikt. En dat je verplicht bent die te, te onderzoeken op hun waarheidsgehalte. Om ze te ontmaskeren bedoel je dus? Als iets niet klopt, dan moet je dus laten zien dat het niet klopt. Ja. En dat moet je dan onderzoeken. En dat hebben we gedaan. Hebben jullie een paar concrete voorbeelden? Zo even uit het hoofd. Ja, een concreet voorbeeld is de discussie die we hebben lopen in de Albassenwaard. De gemeente in de Albassenwaard vraagt om 300 extra huizen. Want dat zou dan goed zijn voor de leefbaarheid. Ja. De ontwikkeling van de supermarktenstructuur in Nederland is zodanig. Dat er een steeds verdere schaalvergroting plaatsvindt. Het helpt echt niet om in een dorp als Streefkerk of Nieuw Lekkerland. 50 huizen extra erbij te bouwen, want daar blijft die supermarkt niet in stand. Daar komt geen mini super de boer op af, daar bedoel komt... je? Nee, sterker nog, die mini super de boer die vertrekt juist. omdat hij intussen door heeft dat hij met zijn collega C1000 samen op een andere plek een beter rendement kan maken. Aan de rand van de waard een wijde winkel kan beginnen. Juist. Ja, oké. Okay. Nog een voorbeeld. Dat vind ik zo leuk. List en droeg ja. en doorgeprikt. Vertel. Uh, een van de bekende argumenten is van... <kijt> de dorpen en de steden in het Groene Hart... hebben te weinig lokale werkgelegenheid. Dat leidt tot allerlei woon-werkverkeer. Want de mensen wonen nou eenmaal in het in dorp en in die stad. Maar ze moeten dan weer naar de grote stad... Rotterdam of Den Haag om te gaan werken. Dat dus eindelijk... een milieuargument van wij bestrijden het autoverkeer door hier ter plaatse werkgelegenheid. Werkgelegenheid. Ja. zijn milieuvriendelijk dan? Juist. En dan is de praktijk dat de bedrijven die dan lokaal zeg maar, worden ontwikkeld... gaan gewoon nieuw personeel aantrekken. Dus dat nog meer bewegingen? Nog meer mobiliteit. Dus helemaal niet milieuvriendelijk? Het is helemaal niet milieuvriendelijk. Het leidt alleen maar, zeg maar tot een, een anderwaartse pendel. namelijk nou, niet alleen het dorp uit naar de grote stad toe... Maar op het... Houden ze zichzelf dan ook soms voor de gek? Muis bijt in eigen staart. Als je op de lange termijn kijkt... dan gaat men er uiteindelijk op achteruit omdat de eigen leefomgeving van kwaliteit terugloopt. Ja, maar waarom doe, waar, dan ben je toch stom bezig? Ja, maar heel Dan veel, hebben ze zichzelf toch? Heel veel uh, handelingen van mensen zijn op de korte termijn gericht en niet op de lange termijn. Ja? Men ziet dus zeg maar de winst om een aantal mooie nieuwe bedrijven binnen te halen. Een stukje werkgelegenheid te realiseren. En, terwijl men niet ziet wat men ervoor inlevert. Wat men ja, opgeven. en ze lullen zichzelf gek met nee, nou, dan heb je toch uh, minder, uh, minder verkeer. Of dat wordt als smoes gebruikt naar de buitenwereld. toe. Van, wij zorgen dan voor minder verkeer. Want ergens wordt iemand voor de gek gehouden. Dus Natuurlijk. dat. Persoonlijk wel. Ja, maar dan... wie houdt wie voor de gek is, dat houden ze. De anderen voor de gek zijn ze op, op winst uit. Voor zichzelf. Egoïsme, hebzucht, weet ik, graailust. Of is het gewoon echt absolute domheid? Dat betekent dat er een gebrek aan sturing is. En wij vinden nee, dat is wat je constateert, maar hoe komt dat? Gebrek aan sturing. Gebrek aan sturing, hoe dat komt? Nou, je kan gebrek aan sturing geven omdat je heel slim bent... omdat je de boel wil belazeren. Of je hebt gebrek aan sturing omdat je gewoon zo te stom bent om te sturen. Nou, misschien is dat wel het nadeel van ons nationale poldermodel dat wij eh, altijd weer proberen dingen met elkaar te verenigen... die af, af en toe niet te verenigen zijn met elkaar. Ik denk dat je voor het Groene Hart keuzes moet doen. Net zoals je voor de grote steden keuzes doet. Namelijk van de grote steden op, investeer je daar. Maak een openbaar vervoersysteem dat daar kan functioneren. Zo zou je voor het Groene Hart keuzes moeten doen... door moet te zeggen zo van hier dus een aantal dingen niet meer. Ja. Ja, het komt hard aan. Nee, prima. Voor... Gewoon, dus niet zoemelen, gewoon kiezen. Dat, dat betekent kiezen. En wij verwachten van de minister uh, Pronk... of als hij dan... Wat uh, heb ik nou is... aan een minister die straks geen minister meer is? Is het niet... Nou geef ik jou er een. Moet je dan niet gewoon de mensen overtuigen? Want die kiezen de volgende minister. Indirect. In de vijfde notarame Ik heb niks aan functionarissen. Verwachten... Het moet in de harten van de mensen zitten, de groene harten. Hier... Maar nou neem ik juist. het van jou over. Ja. Maar je moet het zelf zeggen, ja... Want ik kom jou alleen maar bevragen. Ja. Uh, <laughs> wij hebben in ons project Stadsranden Groene Hart... hebben we twee acties. De ene kant is gericht op de bestuurders. De andere kant rechtstreeks op de bevolking en bevolkingsgroepen. Dus wij zijn nu met uh, een aantal uh, groepen uit in dit geval Gouda aan het overleggen... om te kijken van wat leeft er nou onder de mensen in Gouda... en kunnen we nou veel beter mobiliseren zeg maar, wat onder hen leeft zodat dat bijdraagt aan een betere kwaliteit van het Groene Hart. Dus jullie gaan ook naar je leden toe? Ja, het is moeilijk om te zeggen van uh, leden, want niet iedereen is lid van Zuid-Holland landschap. En, en helaas, hoeft dat dus ook, ook niet te zijn? Iedereen is lid van natuurmonumenten. Hoeft absoluut niet? Maar dat hoeft ook niet. Het gaat erom om, om de mensen in de wijk uh, te betrekken bij hun eigen omgeving. Dus en jullie gaan buiten de organisaties om naar de mensen buiten de toe? Buiten de organisaties om, ja, Gewoon naar de mensen zelf? Ja, om duidelijk oh. te maken van dat als mensen zeg maar, in hun eigen omgeving een ommetje willen maken. Dat ze zich daar zelf hard voor moeten maken om te voorkomen dat straks het ommetje niet meer mogelijk is. Omdat er huizen zijn gebouwd. Ik weet een leuk ommetje dat jij aan die mensen kunt aanbieden. www.vpro.nl-openplek. Dan kunnen zij hun mening over dat nog eens extra kwijt. Dat is heel leuk. Dan en dan, uh, ja, precies. Een forum. Kunnen mensen zelf reageren hoe zij over hun eigen leefomgeving denken? En dan kom ik ook even bij ze langs om te kijken of het echt zo erg is of juist hoe mooi het is. Ja. Want goed voorbeeld doet ook wel eens goed volgen, toch? We hebben bijvoorbeeld een heel leuk initiatief uit, uit Gouda gekregen. Dat is een werkgroep van, van een aantal mensen uit Gouda over de stadsrand van Gouda Zuid aan de kant van de Krimpende Waard met hele leuke voorstellen om de firmen te kunnen genieten van die omgeving... en om het ook groen te houden. Die Zuidrand. Ja. Daar, daar, waar die 10 miljoen voor opgeborgen ligt, om daar die rondweg te maken. Nee. Dat stuk? Ja, het is inderdaad dat gebied dat is een waar de gemeente Gouda al geld had vrijgemaakt... voor de aandacht van een nieuwe ja, rondweg. Ja, en dat, dat glazen, want die baarsboel had het verstopt... en dan heeft die bonus excuses weer gemaakt, want hij had het niet echt fout verstopt of zo... Er is ook steeds ruzie. En daar zitten gewoon mensen leuke dingen te bedenken, bedoel je. Terwijl die houten metoten elkaar in de haren vliegen. Nou, je ziet dat er niet al geld is vrijgemaakt. Of je dat wegstopt, of oppot, of Nee, bewaard. maar er zitten dus bobo's die zitten elkaar te beschuldigen van achteroverduwen van Poen. En weet ik veel, allemaal dat soort ruzie. Ja, maar met Terwijl me, Ja, maar die mensen zitten al leuke dingen te verzinnen. Dus ja. als ze dat geld nou gewoon aan die mensen geven... van wie het eigenlijk was, want ze hebben toch zelf belasting betaald ja de mensen, Of ga ik naar tekort door de bocht? Ja, dat gaat... Ja, denk ik denk voor de mensen die verderop in de Waard eh, wonen... gaat het tekort te, door de bocht. Ja, maar dan hoeft die randweg misschien helemaal niet te komen. Ja, want die mensen uit Stolwijk en bij <coughs> die willen graag een eh, nieuwe rondweg rondschouden... want dan zijn ze eerder thuis. Want dan kunnen ze makkelijk... Waarvoor zijn hun ze naar werk, buiten gaan wonen? Om, om vervolgens te gaan... Jij zegt er moet gekozen worden. Om vervolgens te blijven werken in Rotterdam. Nee, dan hebben ze niet gekozen. Dan willen ze van twee walletjes... Ja, dat is wat jij zegt ze net. Juist. Die mensen hebben er voor zichzelf dus niet de eindafrekening gemaakt. Die van... zijn niet volwassen, die kunnen niet kiezen. Die zitten als een kind te dreigen dat ze én chocoladepudding en een tartaartje willen. Ja, en vervolgens door hun gedrag de eigen kwaliteit opeten. En dat is zeg maar het grote uh, nadeel van de huidige ontwikkelingen. En het verzieken voor hun eigen toekomst en dat van hun kinderen. Dat ze zijn gaan wonen op. Nee, die... meer geen kinderen, zijn ze zijn zullen Ze zijn op een leuke plek gaan wonen. En vervolgens gaan ze door hun eigen handelingen, die plek, gaan ze zeg maar ontmantelen of minder leuk maken. Uh, Daarmee eten ze als het ware hun eigen kwaliteit. Ja, want die rond, als, die, als die snelle weg er is, dan gaan er nog meer mensen wonen en dan zijn ze hun rust ook weer kwijt. Ja, cool. Dus dat ze de... zijn hun rust altijd kwijt. Ze hadden er zelf niet moeten gaan wonen. Je moet er alleen maar ze een uur dan naartoe gaan als je rustig wil zijn. Zoiets. Ja, maar dat betekent dat je dus veel meer <coughs> moet nadenken over de zaken eh, zeg maar op de lange termijn en wat het gevolg kan zijn van je eigen handelen. U hoorde een aflevering uit een vijfdelige serie van De Plek... waarin het draaide om de vraag, is het groene hart bestuurbaar? Het was een van de favorieten van Marjoke Roorda... de collega die afgelopen donderdag na 35 jaar de VPRO heeft verlaten. En dus is dit uur bij Woord, hier op Radio 1... gewijd aan programmamaker Marjoke Roorda. Eerder dit uur hoorde u deel 1 van een compilatie van het radiowerk... door haar collega's Nienke Vijs en Marnix Kolhaas gemaakt. We hebben nog... Een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 U bent rechtstreeks verbonden met het knutselhoekje van Marjoke Roorda. Want die Slimbo die heeft geen torenmesje. Wat is een torenmesje? Een torenmesje is een heel raar naaldvormig mesje waarmee men naden kan losmaken die vastzitten. En dat is bijvoorbeeld nodig nu omdat ik mijn eigen bank aan het herbekleden ben.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 De vooruitgang! Ja, Hoera! Was Dit was een gat in de radio van de VPRO. Later meer of iets anders. Terug naar Hilversum. We komen daar binnen. Kaartjes wordt gecheckt. Heel leuk gedrukt. Je moet eens kijken of je die kaartjes noemt. Prachtige, vormgegeven kaartjes waren er ook bij. Want dit was niet meer een gewoon popconcert. Hè. Dit was een popfestival. Er zaten allerlei kleine middenstanders met bijvoorbeeld een plankje voor zich. En daar lagen dan uh, ja, stukken veen. Gedroogd veen of kippen of Of ook wel echte hars. En uh, die zaten daar met hun, uh, met hun handel. En dan kon je voor een tientje een, een plak van het een of het ander bemachtigen. En je kon ook naar een, uh, een tent van de stichting Release, dacht ik...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 En dan kon je dus, dat was, ik vond dat heel gezellig, met zeven vriendinnen tegelijk gaan zitten te schijten. Tijdens de chargement gingen wij met z'n tegelijk in een latrine schijten. En ik lig nog niet heerlijk zo een beetje te soezen of die tent die wordt een rits gaat open. Zit daar ineens een levensgrote neger voor die tent en die zegt, het is niet eerlijk. Eén man met vier vrouwen, ik ga erbij komen. We zeg, zeggen, joh donder op zeg. Maar hij zei, nee, nee, nee, ga binnenkomen. Nou, Op een gegeven moment ben ik echt gaan gillen. En toen kwamen er natuurlijk van die peace, love, happiness jongens aan. Die zeiden, hé, hey, doe niet moeilijk, joh. Uh, dat meisje wil gewoon... Uh... Nou, goed, uh, toen besloot hij dat, dat het inderdaad peace, love, happiness moest blijven. Dus toen is hij weer opgekrast. Maar ik was wel heel even geschrokken, want dat is toch... Uh, daar kwam ik niet voor. Goedemorgen. Vanaf nu tot 4 uur vanmiddag kunt u luisteren naar Villa VPRO. En vandaag bezorg ik u de dag van Marjoke Roorda. Roorda zal u vandaag kriskras vanuit heel Nederland berichten... hoe het landschap van Nederland erbij ligt. Marjoke, waar ben je? Nou, ik sta hier in Den bos voor, voor het station op het stationsplein. En ze hebben op een aanvulling op de... Onder de gouden draak, die hier altijd hiervoor stond, nu um, een prachtig Niagaraatje gebouwd. Wie dat is? Nie nee, een Niagaraatje. Nee, ja. Roel vraagt wie dat is. Dat wie, is meneer Hofland. Ik, ik sta hier met Henk Hofland. Uh, waarom? Nou, um, die houdt zich ook bezig met de burgeroorlog van de ruimtelijke ordening, waar ik ook alsmaar uh, in aan het speuren ben. Dus ik dacht we moeten de koppen bij elkaar steken. En vandaar dat ik nu met hem hier in Den Bosch sta voor het station. En uh, dit is wel. Uh, dit is het wel hoor. Ik vind het, ik vind het. Nou, dit, ik vind het mooi, goed gedaan. Dit was vroeger een puinhoopje. Die allee die naar het station gaat, was vroeger een zeer verwaarloosde troep. Wat je nu ziet, dat is, het een, dat is een goed bewaarde. Althans, goed gerestaureerde allee met prestige, eind 19e-eeuwse prestige architectuur links en rechts. En dan zien we aan de andere kant het totaal gemoderniseerde station van Sertorgenbos. Wel mooi, vind ja. ik. En dat is dit. En hier komt oh, iemand oh. die ons de ruimte van een parkeerplaats betwist. Want hij heeft daar recht op, want hij rijdt in een Mercedes. Of zijn een Diesel, dieseltje, uh... Dieseltje. Het is mooi. Ik vind dat torentje ook wel aardig. Weet je wat ik voorstel? Dat we erin gaan. Het station. Oh ja, dat is goed. Is dat nou plat? Ja, het is wel plat. Nee, het is een accent. Het is ouderwets gezien heet dat plat, maar plat is volgens mij niet meer plat. Marjoke Roorda, programmamaakster bij de VPRO Radio. Niemand uh, hoeft meer uh, een soort ABN te spreken. Ik bedoel, dat was van Hooghaarlem maar Houts vroeger of zo. Dat was het ideaal. Ja, ik kan het best wel uitleggen misschien. Maar dat, mijn moeder, die was telefoniste der PTT. En die sprak met een mondje van Pruimen en Prisma's. Die was in uh, IJsselmuiden bij Zwolle opgegooid... En uh, die kon natuurlijk ook uh, kiezen en een uh, unty die stiet in de stroot en zo zeggen. Maar dan was het natuurlijk niet verstaanbaar door die telefoonverbindingen vroeger met die hulpeloze microfoontjes. Dus wilde je daar uh, verstaanbaar in zijn, dan moest je natuurlijk ongelooflijk goed articuleren en duidelijk spreken. Maar toen jij bij de radio kwam werken, heeft er toen nooit iemand iets gezegd over jouw uitspraak van het Nederlands? Jo, de hele tijd. Want ik heb nog best wel Barend gezeten... om erover te vertellen. En toen ging zij proberen plat Delfs te praten. En toen zei ik weer tegen haar, dat moet je niet proberen... want dan kan je toch niet. En dan hadden ze dan een discussie over... Uh, netjes of niet netjes uitspreken, uh, praten. En aan de ene kant had je dan uh, uh, de prinses Letty Kosterman. Want het was echt een prinses die keurig sprak... en die, die, die zo uh, aan het moest allemaal zo. En naast haar Joop Smits, dus ook een keurige heer en een Colbert... En uh, aan de andere kant, Kees Grimberg en ik... als voorbeelden van hoe het dan uh, ja, plat klonk. Kees plat haars, ik dan Delfts. En die andere man, ja dat, was, dat heb je dan wel eens. Die riep toen, maar ik wil dat jij en Kees... het NOS-journaal zouden kunnen presenteren. Zover moeten we komen in ons land. Love, love. Oké, okay, uh, communications ging zachtjes verder, maar ondertussen hebben we nog meer Rotterdammers op bezoek gekregen met moeilijkheden. Marokkaanse Rotterdammers. Echte Marokkaanse Rotterdammers Top inderdaad. Het we hebben net gehad over de problemen bij, van Surinamers die geen ruimte hebben. Maar er zijn in Nederland meer etnische minderheden die geen ruimte hebben, waaronder jullie. Ja, dat klopt. Ja, dat ja. is al jaren. Dat is al drie of vier jaar. Maar ze geven gewoon niks. Ze geven niks. Nee. Ze blijven zeggen van ja, we gaan de zaak regelen, maar ja, het gaat weer over een jaar en ja, dan is het nog, is nog die zaak nog niet klaar. We gaan uh, gewoon kraken en iets beginnen om een grote zaal voor Marokkaanse jeugdvereniging en meisjes. Ja, ja. Oké, okay, bedankt. Kus -kus maken. <laughs> nou ja, oké, okay, bedankt. Deze uitzending werd gerealiseerd in volle overeenstemming met artikel 25 van de Omroepwet door de volgende mensen. Erik van Es, Appie Bekhuizen, Rob Haamaker voor de NOS, Jan Donker voor de PTT en dan Dave van Dijk, Roy, Roy Isti, Anita Breveld, Tom van der Graaf, Paul, Paul Albert, Mary Loepers, Mario Corora dat jij. En, dat was, ja, en Anita, dat was jij, ja, de Marshall Oh ja, en volgende week zit oorkussen live in Amsterdam... over muzikanten die het niet naar hun zin hebben in Amsterdam. U hoorde een korte compilatie van het radiowerk van programmamaker Marjoke Roorda. En daarmee ronden we dit uurtje de best of Marjoke Roorda af. Ze is ook werkzaam geweest voor Woord en dus zullen we haar gaan missen na 35 jaar heeft zij de VPRO verlaten. Gelukkig laat ze een enorm oeuvre na. En daar zullen we hier op Radio 1 bij VPRO's Woord... vast nog vaker naar kunnen gaan luisteren. Heeft u vragen? Wilt u opmerkingen aan ons kwijt? Mail dan naar woord.vpro.nl. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina... facebook.com slash woord.nl. Dus facebook.com slash woord.nl. Via diezelfde pagina kunt u zich trouwens ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. We zijn er nog één uur. Daarna gaat het NOS Radio 1 journaal van start. Tot die tijd een mooie en interessante terugblik op een serie uit 1994 getiteld Standplaats Chili. En dat heeft natuurlijk te maken met de herdenking van de staatsgreep 40 jaar geleden in 1973. Tot zo.